4 uur. Het NOS-journaal. Jurist Dubenitsky. In het debat over de euro-steun aan Griekenland willen alle fracties weten wat het kabinet vindt van de plannen van Frankrijk en Duitsland. Die willen een speciale autoriteit die de begrotingen van de eurolanden controleert. Een Kamermeerderheid voelt daarvoor, maar wil wel weten wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse bevoegdheden. Premier Rutte is voor automatische sancties voor landen die zich niet aan de regels houden. Maar meer wil hij niet zeggen over het voorstel van Merkel en Sarkozy. Minister Van Bijsterveld ziet geen reden om zich te bemoeien... met klachten over kabelbedrijf Ziggo. Dat schrijft ze in antwoord op vragen van de SP. Die partij maakt zich boos over het besluit van Ziggo... om het aantal analoge tv-kanalen in het standaardpakket... terug te brengen van 30 naar 25. Volgens Van Bijsterveld houdt Ziggo zich aan de mediawet... zolang er in het standaardpakket minimaal 15 zenders zitten. Ook schrijft ze dat ze niet over het prijsbeleid van Ziggo gaat. De SP vindt dat het abonnementsgeld omlaag moet... als het pakket wordt ingekrompen. Een medewerker van GGZ Drenthe is op staande voet ontslagen... omdat hij seks heeft gehad met cliënten. Dat zou zijn gebeurd bij de vrouwen thuis. Volgens de instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg... bleek uit sms'jes van de medewerker van 44... dat hij seksueel contact had met een van zijn cliënten. Zijn directeur noemt dat een doodzonde. GGZ Drenthe heeft daarna contact opgenomen met alle andere cliënten van de medewerker. En van hen zeiden enkele dat zij ook seks met hem hebben gehad. Enkele keren onder dwang. Nou, de, de cliënten, dat is, dat, dat is lastig, want de, uh, die zeggen nu dat het tegen de wil was. Dus om die reden doen we ook de formele aangifte, ook de strafrechtelijke vervolging. GGZ Drenthe heeft de kwestie ook gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Tuchtraad. De Verenigde Naties hebben een groot deel van hun medewerkers weggehaald uit Syrië. Alleen de staf blijft in Damascus. 26 werknemers en hun families hebben het land verlaten. De beslissing om te vertrekken heeft te maken met de gewelddadige manier waarop president Assad tegen betogers optreedt. Vooral de situatie in de havenstad Latakia baart de VN zorgen. Daar zijn de afgelopen dagen volgens activisten 36 mensen doodgeschoten. De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man Daniel verwachten hun eerste kind. Het nieuws staat op de website van het Zweedse Koningshuis. De 34-jarige Victoria trouwde in juni met haar voormalige sportschoolleraar. De geboorte wordt in maart verwacht. Victoria is de oudste dochter van koning Carl Gustaf en koningin Sylvia. Het weer, bewolkt en af en toe zon. Temperatuur tussen de 18 en 24 graden. Morgen vrijwel de hele dag zon. Later op de dag bewolkt. En s'avonds kans op enkele regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Een aantal files inmiddels. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. En verderop naar Apeldoorn bij Barneveld nog eens 2. Want daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft 3 kilometer. Maar zojuist gaan daar alle rijstroken weer open. Het is sowieso druk rond Rotterdam, want ook files op de andere wegen daar. Op de A15 vanuit Europoort bij het Vaanplein 2 kilometer. De A16 naar Breda bij de randweg Dordrecht 2. Op de A20 de ring van Rotterdam naar Gouda bij de afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer. Bij Utrecht een korte file op de A28 naar Zwolle tussen Leusden-Zuid en Leusden 2 kilometer. In Brabant is de A65 dicht, de weg van Tilburg naar Den Bosch. Na een ongeluk tussen Tilburg-Noord en Udenhout, daar is de afsluiting. En dan de spoorwegen. Er rijden minder treinen van en naar Schiphol door een wisselstoring. Er rijden helemaal geen treinen tussen Groningen en Assen. Dat heeft te maken met een aanrijding. U kunt omreizen via Leeuwarden. De stemming gaat volgens ProRail tot waarschijnlijk 6 uur duren. Het is weer zakkenvullen bij DA. Pak de DA-actiezak uit uw brievenbus. Dan krijgt u maar liefst 25% korting op alle Nivea-producten. Kom dus nu zakkenvullen bij DA.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 Met gratis iPhone 4. Ga naar de Vodafone winkel of bel 0800 0500. Power to you. Vodafone. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u op deze zender Radio 1. Met ons buitenlandpanel. En vandaag zitten daarvoor hier in de studio... journalist Harm Edebotje van Vrij Nederland. Welkom Harm. Caroline van Dullemen, ook welkom. Directeur van World Granny. Ik zeg het ja. nog maar een keer. Het is een organisatie die zich bezighoudt... Uh, met, ja, met wat? Met de hulp en ontwikkeling van ouders. Ouders, ouderen, ja, ja, of de ouders, wereld. ouderen ja. kwaliteit. En van niet alleen leven vrouwen, van ouderen. Hè? En van aging, global aging. Niet is alleen het, vrouwen, dat liefkeur. Niet alleen vrouwen, ouderen. nee. Maar vrouwen ja. worden, worden wel steeds ou, ouder. Ja. Goed. En Christ Klep, hij is uh, defensiehistoricus. Ja. Militair historicus. Ja. Um, Zullen we eerst heel eventjes kijken naar. President Obama, hoe die ervoor staat. Ervoor die... zit eigenlijk. Ja, nou, rijdt. slecht. Hij staat <laughs> een all-time low in de, in de peilingen. En wat gaat hij nou doen? Uh, de verkiezingscampagne voor de presidentsverkiezingen volgend jaar die is begonnen. En wat gaat hij nou doen? Dan gaat hij in een hele enge grote zwarte bus... met panzerglas uiteraard, maar getint panzerglas... gaat hij het volk opzoeken. Als je nou iets... Van je afstoot, dat, dat, dan is het met zo'n bus door het land gaan rijden. Gaat naar drie staten in het Middenwesten. Wat vinden jullie daarvan? <lacht> het is wel grappig. <lacht> nou, ik was ja, toevallig van. in de Verenigde Staten. <lacht> De afgelopen drie weken. En uh, ik vond ook dat hij het volk heel erg opzocht. Want ik zag hem uh, in Washington tijdens een, uh, een ja, conferentie, kan je het eigenlijk niet noemen, noemen. Een soort uh, gezellig samen zijn met een enorme hoeveelheid mensen om zich heen. Waar hij uh, ja, tegen iedereen zei, nou ja, jullie begrijpen, ik heb uh, hele fijne dagen gehad om met uh, mm -hmm. uh, mijn uh, collega's te praten over de bezuinigingen liet hij een stilte vallen en dan een enorme smile... waardoor iedereen ontzettend ja. bulderend gelach kwam. Dus ik vond eigenlijk dat hij dat heel erg goed deed. Mm -hmm. mm. Um, ja, en dat hij dan nu in een gepantserd voertuig rondrijdt... doet natuurlijk niet zo sympathiek aan, maar, maar werd, wel heel verstandig. In Amerika wordt we het weer genoemd, het is de rijdende ja. kloof. De geworden ja, kloof dus ja, ja. ja. ook verstandig. Het is ook heel verstandig. Er zijn, zijn er zoveel mensen die een einde aan zijn leven willen maken. Ik vond eigenlijk meer een republikeins ding... Een soort politieke hummer, zeg maar. Ja, ja, ja als je er naar vr kijkt. Inderdaad. Schilderen dan geel en blauw of maar zo. Maar het is natuurlijk wel altijd ja. veiliger om naar Texas af te reizen in een niet open auto, hebben we ook. Guatemala ja, is ja. veiliger te zijn voor de Amerikaanse president. Maar het ja, het laat ook voor de zoveelste een keer we zien Harm. hoe gepolariseerd het land is. Ik bedoel hè, dat het hier een enorm issue van wordt gemaakt, dat het ook zelfs de Nederlandse kranten haalt. Amerika is zeer gepolariseerd. Hij staat nu op een all time low, maar de verkiezingen zijn nog een eindje weg. Uh, ja. De tegenpartij is zwaar verdeeld. Ik ben benieuwd. Volgens mij maakt hij best wel een kans hoor. Een grote blunder van de andere partijen en hij schiet weer omhoog in de peilingen. Ja. Hm. ja. Oké. Okay. Uh, we kijken nog even terug op Londen. De, uh, Londen na de rellen. Engeland na de rellen. Uh, vandaag een bericht dat uh, de rechters in Londen bij de berechting van de mensen die mee hebben gedaan aan de rellen of daarvan verdacht worden een beetje door lijken te schieten in uh, de straffen die opgelegd worden. Er zijn twee jongens die verdacht waren van het oproepen tot rellen. Rellen die nooit plaats hebben gevonden. Die hebben vier jaar gevangenisstraf gekregen. En nou staat heel uh, uh, alle advocaten in Engeland op hun achterste poten... van dit, dit gaat helemaal mis. Dit is het einde van ons juridisch systeem... als er zo recht gesproken wordt. Andere mensen zeggen, we begrijpen het ook wel weer... gezien wat er gebeurd is, Harm. Nou, Verbaast het... het je? Uh, ja, ja? Het, uh, dat het rechtssysteem wordt opgeblazen... lijkt me grote woorden. Want we gaan allemaal nog een hoger beroep. En er is ook al voorspeld dat een hoger beroep... Dat, uh, dat het onderuit gaat. Ja, dat die dingen onderuit gaan. Hm. Wat ik wel grappig vond, was dat een van de, uh, de mensen van de Lib Dems... Hè, van de, wie ze dus in coalitie zitten, Cameron... Uh, die, die zei dat ze dus bij de, bij de conservatieve bonkers waren gegaan... een beetje knots waren geworden. Hey, ik bedoel, zij, zij gebruiken deze rellen nu... om enorme law en order uh, te roepen... En, en, en, en, en ook rechters op te roepen om hoog te straffen. Ja. Ik vermoed dat ja, de discussie is nu losgegaan... En, en in Engeland uh, z, ja, z, zal het wel bijgestuurd worden... Dat, dat denk ik. Ja. Chris Klep, even de achtergrond van waarom die rechters dat doen. Laten zij zich zo opnaaien door de publiciteit. Nou ja, het brengt natuurlijk de interessante vraag aan de orde... in hoeverre het rechtssysteem een weerspiegeling moet zijn... van maatschappij, maatschappelijke onrust en, en maatschappelijke gevoelens. Uh, in Engeland heb je natuurlijk een, toch weer een iets ander rechtssysteem dan bij ons. Hè? Wij zijn veel meer gericht op het vastleggen, precedent creëren. In Engeland heb je niet eens een echt grondwetsboek. Uh, dat is voornamelijk, hè, zoals we het allemaal kennen... uit de tv-series, mm -hmm. rechters die spreken recht. En dat mm -hmm. is zeg maar de standaard zoals die op dat moment is. Het is heel erg op de praktijk uh, gebaseerde rechtspraak. En dat verklaart voor een gedeelte ook wel weer dingen... waarom de impact van wat rechters doen groter is over het algemeen... dan wat in Nederland gebeurt. En ik ben het helemaal met haar om, uh, eens dat uh, dit, dit wordt gecorrigeerd. Ik bedoel, het Engelse rechtssysteem zit nog wel zo goed maar in elkaar. zou het zo zijn, Carolien, dat door wat er gebeurd is... Ja. we hebben gezien hoe de politiek heeft gereageerd. Natuurlijk verdeeld. De ene kant, uh, de ene partij legt de schuld. Uh, uh, uh, uh, bij sociale uh, wantoestanden ja. en zo. Maar zo, uh, alles reageert, uh, het is een heel directe reactie op wat er gebeurd is... en de boel moet nu gesust worden. Daar doet het rechtssysteem ogenschijnlijk dan dus gewoon even aan mee. Ja, het dat, moet daar, Zo, daar, het daar, daar denk ik het aan nodig. mee te doen. Ja, maar ik, wat ik weet van, van straffen is dat het natuurlijk uh, voornamelijk ook preventief zou moeten zijn. En dat ze doen het goed met de pakkans. Hè. Dus direct, uh, direct zero tolerance, dat, uh, dat doet heel veel voor het rechtsgevoel. Maar niet de zwaarte van de straffen. Ik, ja. ik zou me toch niet verbazen dat heel veel Engelsen dit ook absoluut draconisch vinden. En bovendien dus die oproep uh, heeft, heeft helemaal nergens toe geleid. Dus het feit is niet gepleegd. Uh -huh. Je, het kan niet zo zijn dat, dat, het, dat je voor een oproep uh, vier jaar gevangenisstraf krijgt. Nou ja, wat ik, ik ben net voor de kranten ingedoken ook uh, vandaag. En dan zie je gewoon dat vanwege de bezuinigingen... 3000 jeugdwerkers ontslag krijgen dat er heel veel van die jeugdhonken en zo dichtgaan. Nou is natuurlijk een cliché dat uh, die kids allemaal zeggen... jeugdhonken is er niet, maar het is waarschijnlijk echt zo. Mm -hmm. En het is ontzettend vokaal bezuinigd in, de, in, in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt nu nog veel erger. Ik bedoel, het, is het groot verschil met wat we hier in Nederland... Hè, ik bedoel, ik hoorde Achmed Marcouz ook vorige week ergens uh, hierover aan het woord. Amsterdam-West is... Het, ja, de, de, de sociale infrastructuur in die wijk is natuurlijk vrij, vrij goed geweest de afgelopen tijd. Waardoor je gewoon veel beter ziet wat er speelt in die straten. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik maak me dus wel zorgen... dat het hier ook nu misschien minder wordt door de bezuinigingen. Maar, en, ja. Wat, voorspel je nu Hier in Nederland? Nee, voorspel, nee, nee, nee, nee, nee, ik voorspel geen rellen. Zeker niet. Maar, maar wel, ik, ik hoop dat we wat we hier in Nederland hebben opgebouwd... sinds 9-11 en, en alles wat daarna gebeurt... Dat dat niet afgebroken wordt. Nee, dat niet afgebroken wordt. Want je ziet dus waar het toe kan leiden in Engeland. Het is natuurlijk... De combinatie, jeugdwerkeloosheid, gebrekkige sociale infrastructuur... en allerlei andere factoren die de afgelopen tijd allemaal gepasseerd zijn. Mm -hmm. Maar als er één ding is wat wij hier goed op orde hebben, is het dat? Uh, Carolien, maar uh, de, de conservatieven zeggen daar... dat is allemaal linkse praatjes die Harm er nu uitgooit. En dat ja. is, het is gewoon uh, gebroken gezinnen, er is geen sprake van opvoeding meer. Dat is de reden volgens hun. Nou ja... Uh, wat dan niet precies de reden zal zijn. In ieder geval is die lange straf Heeft nog nooit bewezen... dat dat een oplossing kan zijn. En ik ben het uh, heel erg met Harm eens... Dat, dat, dat je wel zou kunnen voorspellen... ook al door de bevolkingssamenstelling. Hè, er is gewoon een, een overvloed ook in die wijken... aan jonge jongens en het testosteron... wat daar een rol speelt. Dat hebben we natuurlijk veel vaker gezien. Dat kan heel mogelijk leiden tot geweld. En als dat uh, alleen maar achter de tranen verdwijnt... dat wil niet zeggen dat dat uh, dan in een volgende wijk... niet uh, tot dezelfde explosie komt. Dus het is toch een samenloop van omstandigheden... Uh, die die zo de zaak zo explosief maken. Ja, is er ook sprake van Christ? Eventueel? Want uh, uh, het zou zo zijn dat er een. Uh dat die rechters in een enorme pressurekoeker zitten en mm. enorm over, veel overuren maken om die lui allemaal veroordeeld te krijgen. Dat dat een soort in een soort in een soort versnelling komt. Waardoor mm. ze makkelijker zeggen. hup, Vier jaar, vijf jaar. Ja. Zo'n rechtssysteem heeft het op dit moment natuurlijk niet makkelijk. De politie is in diskrediet. De politiek is een discrediet. Ja. Iedereen kijkt naar het rechtssysteem mm -hmm. om dat te doen. En zo wordt het ook in de soevereine staat. Ik bedoel, het is niet anders. Wat, wat dan interessant is, is dat de discussie eigenlijk op twee terreinen terechtkomt. En, en het rechtssysteem zit daar een beetje tussenin, denk ik. Heeft het structurele oorzaken of is het een moreel probleem? Mm -hmm. uh, als het een moreel probleem is, dan heeft het rechtssysteem een probleem, want dan moet het... die morele normen gaan eiken. He, dan moet het dus via uitspreken en zeggen: van nou, dat is op dit moment een morele norm. Dan valt iedereen over dat rechtssysteem heen, want zegt, want morele normen variëren enorm door de maatschappij heen. Of is het een structureel probleem en dan heeft het rechtssysteem weer een probleem, want dan kan het daar eigenlijk geen uitspraken over doen. Het kan geen politieke uitspraken doen. Het kan niet zeggen van de politiek moet. Nu, dit doen uh, wat ik wel aardig vond is dat je in Engeland de laatste dagen wel weer een soort scheiding ziet tussen uh, de Labour-partij, die zegt van ja, maar het is toch vooral een sociaal-economisch probleem, ja. Ja. en de conservatieven, Cameron, die zeggen van ja, maar het is toch vooral een moreel probleem. We moeten weer naar de verantwoordelijke ja. maatschappij, uh, de civil society waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, en dan ziet iedereen natuurlijk te wachten. Oh, dus je bedoelt ook de elite, de elite moet ook zijn verantwoordelijkheid gaan nemen, ja. en daar heeft hij een probleem natuurlijk. Ja. Want hij hoort natuurlijk zelfs, en dan je dus eigenlijk nou. gewoon weer terug bij af. Die ja, in de ene partij staat waar je altijd even gestaan. en de andere ook en even de Twin Meet. Het blijft dus ja. gewoon hetzelfde. Ja. Vind je het goed als ik iemand citeer? Ja, dat kan er heel <laughs> nee, erg vanaf. Niet, niet, niet mezelf, maar t, uh, iemand uh, wiens, uh, wiens naam altijd weer opklinkt... als dit soort dingen tevoorschijn komen. als is die van Theater Dolrymple, uh, de beroemde ah, ja. uh, psychiater... die altijd goed is voor een genuanceerde uitspraak. En uh, die zegt, uh, misschien was Amy Whitehouse... en hij heeft het over de cultuur uh, van de jeugd... wel haar mooiste parel hè, van de jeugdcultuur. En haar meest authentieke vertegenwoordiger. Met haar militante ideologische vulgariteit, haar domme smaak haar uh, walgelijke persoonlijke gedrag en haar absurde zelfmedelijden. En wat hij dan eigenlijk uh, de elite verwijt, is dat ze dat in een soort van vlaag van kunstzinnigheid en tolerantie... Um, hebben ze haar een beetje heilig verklaard. Hè? Dus na haar overlijden is iemand waarvan mm. Walrempel zegt... is eigenlijk de middelmaat, is eigenlijk gewoon, is eigenlijk absurd, is vulgair. En dat verklaren wij als elite tot kunst en cultuur. En hij ziet dus vooral de oorzaak, maar hij is natuurlijk heel erg genuanceerd wat dat betreft... <laughs> um, uh, als een probleem van de elite. Het mm -hmm. is de elite die toelaat dat deze vulgariteit bestaat. En dat, dat is een discussie die nu, denk ik, in Engeland op gang aan het komen is. Dat het zou is ook interessant een zijn, maatschappelijk probleem. Ja, maar dan blijft het dus in het culturele hangen. Ja, Terwijl ik denk, van, zolang 20% van de jeugd in Tottenham werkloos is... Ja. Ja, ja. Eh, dan blijft natuurlijk gisteren. Ja. Even, even, even tot slot, hè? er is toch geen begin van een gedachte... om toch sociaal iets te gaan doen. En dat die bezuinigingen nee. misschien he niet helemaal een goed plan zijn. Toch, Caroline? Ik heb het nergens uh, gelezen nog gehoord, nee. Ik je kan euh, het je niet voorstellen als ze al meteen begonnen te zeggen ook, maar de bezuinigingen op de politie gaan wel gewoon door, ondanks alles. Ik dat, bedoel, dat, dat, ja. dacht je nou, als dat doorgaat, is het niet echt een door. leermoment? Ja. Nee, toch? Ja, uiteindelijk is het een nee. probleem misschien afhankelijk uh, van de verantwoordelijke burger, en dat is natuurlijk iets wat we eigenlijk al sinds de Franse Revolutie, sinds, sinds Rome ja. eigenlijk al kennen. Uh, dat is in hoeverre leg je de verantwoordelijkheid uh, bij de burger? En Cameron zegt dus ook, en gedeeltelijk ook wel terecht, je ja, luister is. De overheid kan niet alles voor je doen. Mm -hmm. He, je zult het en je eens. Het is ook NN. Ik bedoel, ja. Die burgers moeten zich verantwoordelijk gedragen. Die ouders moeten zorgen dat die kinderen zitten. Die kinderen moeten goed opgevoed worden. Enzovoort, enzovoort. Maar daarnaast moet je toch ook gewoon zorgen dat een wijk goed draait en dat er mm -hmm. werk is en mm -hmm. dat mensen goed worden opgeleid en dat er in het onderwijs wordt geïnvesteerd. Ja, heb je ook ja, minder last maar, van ze. Maar goed, jeugd, ja. jeugdcultuur, jeugdcultuur, jeugdcultuur zorgt natuurlijk in allerlei maatschappijen voor vernieuwing. En dat dat, dat, dat antameren we ook. Dat willen we graag en daar zou, daar zou maatschappelijk wel ruimte voor moeten zijn. Dus laten we naar iets toe. Die... Uh... Ja. Oh. De financiële crisis. De ja, precies. Ja, vergis je niet. Nou, die schuldencrisis, wat daar interessant aan is... Uh, dat is, je ziet hier de politieke theorie in werking. Want wat gebeurt er namelijk? Er is een schuldencrisis dus. Er is, die gaat nu ook de echte economie raken. En wat is nu ineens mogelijk? Een gigahervorming zit eraan te komen... die vijf jaar geleden ondenkbaar was. Namelijk we, een stap naar een federaal Europa, wat Sarkozy wil... Uh, het begin is dan de economische regering onder leiding van meneer Van Rompuy. Die gaat nog twee keer in het jaar bij elkaar komen. En die gaat lidstaten die zich niet aan het stabiliteitspact houden... Hè, het tekort en, en de staatsschuld, uh, flink bij het oor pakken. Dit is gewoon ja, de politieke theorie in werking, Harm. Ja, we hebben er eigenlijk de hele zomer over gesproken. Uh, allerlei intellectuele kenners van de economie... hebben zich uh, in alle kranten die je maar kan verzinnen in Europa... hier uh, van alles nog wat over gezegd. En, en de politiek wilde maar niet. En in één keer zie je, in één weekend slaat het om. Ja. Fascinerend. Omdat een crisis dat verandering mogelijk maakt. Dat een crisis ja. niet vermag. Ja. Ja. ja. ja, en je zag het dus ook hier in Nederland. Zie je dus die Haarsma Buma opeens iets zeggen... op pagina 6 Factie van de Volkskrant. Voor, van CDA, ja, het CDA. Ja, dat was groot nieuws. Stond op pagina 6 van de Volkskrant, maar goed... <laughs> <laughs> en, en, en dan de dag erop zie je opeens Hans van Balen. En dan is, s avonds is er een vvd-europarknotariër. Uh, ja, tik, ja. tik, tik, tik, tik, tik. En ze gaan om. En, en het gekke is dat de Wall Street Journal en de Financial Times nog ontzettend uh, ja, grimmig doen. Dat het dus nog niet genoeg is. Terwijl ik denk van ja, dit is al een reuze stap. Ja. Ja. Maar blijkbaar zien ze dat op de aandelenbeurzen anders. Ja. De crisis hebben één groot voordeel, denk ik, is dat ze heel veel dingen bespreekbaar maken. En dat zie je nu dus ook weer. Dat zie je ook in de, in de, in de crisis in Engeland. Hè. Er worden opeens dingen besproken die nou, een jaar geleden nog uh, volslagen ondenkbaar zijn geweest. Mm -hmm. Namelijk dat de jeugd een gedeelte van de schuld krijgt. Dat is nog ondenkbaar. Uh, dat zie je nu ook bij de financiële crisis gebeuren. En wat het volgens mij heel erg aan de orde stelt. Dat is de infrastructuur die we na de oorlog hebben opgebouwd in Europa, met z'n allen. Die de laatste jaren dus aangevuld met heel veel financiële uh, instituten, de centrale bank uh, bijvoorbeeld, de euro. Uh, dat die nu ter Komt. Ik twijfel overigens niet aan het voortbestaan van die instituten. Ik geloof niet dat deze crisis op dit moment al zo erg is of zal worden zelfs. Mm -hmm. uh, wat dat betreft geloof ik wel in het zelfcorrigerende vermogen... van dit soort uh, Europese instituten. Maar het brengt nog een veel grote problemen aan de orde, denk ik. Dat is de tweedeling. He, dat is al gesproken, ja, er wordt nu uh, al gesproken over een transferunie. In Duitsland is dat een beetje een scheldwoord U geworden. Ik leg de... even uit wat het is. Een transferunie is de gedachte dat uh, in de landen in de eurozone... collectief verantwoordelijk zijn voor het hele bestel. En dat degenen die het beter doen dus ook gedeeltelijk zorgen dragen... voor degenen die het slechter doen. Ja. Tot voor Zuid dus ja euro. dat, dat, nou, dat is, we jarenlang ja, ja. fantastisch veel geld verdiend hebben hè, aan ja, die euro precies. dat moet je er dan wel steeds bij zeggen ja, ja. ja absoluut ja. Nou, de vraag is nu in hoeverre dat er doorheen komt en dan zie je met zit je toch met een ander fenomeen binnen de Europese samenwerking is dat uiteindelijk de nationale regeringen en hun parlementen nog steeds verantwoordelijk zijn met welke ideeën Duitsland en Frankrijk ook komen. Uh, Sarkozy heeft geen meerderheid in, uh, in nee. het uh, Franse parlement. Uh, in Duitsland zit Merkel met een zwakke uh, coalitiepartner, de Liberalen, die al helemaal niets moeten hebben van, liberale, mm -hmm. van die uh, transferunie. Dus of deze plannen die überhaupt doorkomen, dat is nog even punt 2, denk ik. Nou, is dat niet alleen een, een korte termijn een, gedachte? Is het, zou dit niet toch onvermijdelijk zijn als je terugkijkt naar de geschiedenis? Ik bedoel, Duitsland als, als federale staten, Verenigde Staten... die in de mm. jaren twintig zijn federale wetgeving uitbreiden. Dat is ook nog allemaal niet zo heel erg lang geleden. Dus, mm. uh, we hebben het nou recentelijk weer gezien met dat homohuwelijk in de Verenigde Staten. Wat ook niet in elke staat uh, kon eerst. Maar daar zie je ook een, ja, een, een, een domino-effect. Dus ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen, ook al zou dit plan op dit moment... Nog niet uh, doorgaan vinden dat mm -hmm. dat toch uh, over een tijd wel het geval is. We moeten een stap vooruit doen, ja. niet achteruit, niet opzij. Maar ja. er is nog niet echt een onomkeerbare stap gezet. Die moet nog komen. Dat is het voorstel van Merkel en Sarkozy, toch? Ja, en dat ja. is eigenlijk, als je het bekijkt, niet, nog niet eens een heel ingrijpend voorstel. Nee. Dat, uh, er wordt gesproken over een soort, soort geldregering, weet je wel, die, uh, die dan. Uh, uh, grondwettelijke regels mag uh, opleggen. Althans, er wordt gezegd dat elk van de lidstaten wordt, neemt in de grondwet op dat het zal zorgen voor, hè, voor, voor een goed financieel en systeem. Nee, dit uh, dit is nog gekker wat er natuurlijk nou. niemand gaat doen. Ze zeggen, je moet elke, iedereen moet in zijn grondwet een maximum opnemen ja. van wat denk de staat. Ik denk dat de, de Fransen dat gaan doen. Ik dacht niemand gaat natuurlijk, <laughs> nee, doen. natuurlijk niet. Of je zet, je zet een heel gek maximum. Nee, <hijen> maar dan wordt een stap gezet. Maar het blijft natuurlijk gewoon is deze constructie met die 17 staten uh, beslistvaardig genoeg? Dat mm -hmm. is eigenlijk de grote vraag die, die zich nu, nu voor ligt. En wat we moeten door al die parlementen en de, de beurzen wachten er niet op. Gaat dit, het, gaat dit werken nog in deze, mm -hmm. uh, in deze uh, constellatie met die beurs en die mm -hmm. crisis? Of spetteren we toch op een gegeven moment uit elkaar? Dat is nog steeds mogelijk natuurlijk. Ja. Ze doen nu in ieder geval wat ze moeten doen, vind ik. Ja. Ja. Ja. Maar of nou ja, het genoeg en, is... En... En wat, ik, ja, wat ik ook revolutionair vind is dat, dat, dat de Fransen en de Duitsers toch zeggen... dat ze gewoon hun belasting gaan convergeren. Een belastingstelsel, ja. dat is toch. Ik bedoel Dan geven ze mm -hmm. ook het voorbeeld, dan geven ze wel dus richting en visie en leiding. Ja, hetzelfde belastingssysteem in heel, heel Europa, dat is de bedoeling hè? Nou ja, maar goed, zij begin, beginnen daar. Beginnen. Zij zij beginnen. En ze gaan gewoon dat zij gaan dat integreren en convergeren, dat is toch revolutionair. Ja. Dat, dat kan je, je toch inderdaad twee jaar geleden. Ja. Vorig jaar niet voorstellen. Nee. Vorige nee. week eigenlijk niet. En belasting heeft ook financiële transacties. Dat is fantastisch. Zijn dat onomkeerbare stappen die uh, ervoor zullen zorgen dat die omwenteling uh, in Europa echt niet meer tegen te houden is? Jeetje, valt ja. in een stilte. En die ja, is nou ja, dat, dat, dat, dat, dat harmoniseren van die twee belastingstelsels... van die twee landen, dat is zo. als je dat gedaan hebt... dan kun je dat dus klaar te twee uur bereiden. geleden wel al meteen op het ANP een bericht... dat Duitsland, behalve mevrouw Merkel, woest is over het idee alleen al voor die belasting op transacties. Heel Duitsland uh, op de achterste ja. poten. Dus mevrouw Merkel is natuurlijk ook niet in de eentje Duitsland. Nee. Je bent ja. er nog niet. Nee, maar Duitsland gelooft natuurlijk wel in een, in een gezond economisch beleid. In een gezond financieel beleid. Wat ja. dat betreft is Frankrijk toch altijd weer wat iets federalistischer. Ja. Ik geloof meer in Europese uh, een samenwerking. Uiteindelijk zal het draaien om die ene vraag. En dat is vertrouwen. Beetje, ja. uh, daar komt het weer. <laughs> ja, Ja. Ja. ja, ja, ja, ja. ja. ja. Dat, uh, nou ja, ik vind het wel heel slim gecommuniceerd... om het echt zo duidelijk economisch neer te zetten. En hè, nergens nog nooit niet over een politieke unie te praten. Praten, dat Precies. blijft heel erg onder de mat. Hmm. Ja, dus om, die ben zo, ben... om die euro zo, ja, zo, zo sterk als van ons allen neer te zetten... dat lijkt dat <coughs> mij goed, goed, goed, goed, goed, goed gecommuniceerd. Ja, ja. Het Midden-Oosten. Nou ja. Ja. Ja, uh, eerst Irak. Door al het nieuws over van alles en nog wat over, die, uh, over Europa... waar we het zo pas over hadden, is het een beetje... Ja, en ook in Syrië en Libië natuurlijk. Maar ook? je hebt Irak hm. ook Laten we eerst even hm. beginnen met die gigantische geweldsgolf in Irak van afgelopen maandag. Hoeveel aanslagen tegelijkertijd? 27 of zo. Of zo. Ja, ja. Ja. enorm tientallen doden. Helemaal voorkomen gecoördineerd. Um, wie wil hier wat over zeggen wat hier achter kan zitten? Heeft, heeft die timing te maken met de Ramadan? Heeft de timing te maken met het feit dat die Amerikanen aangekondigd hebben dat, dat ze weggaan? Hm. Dit is dit heeft veel voorbereidingen vereist. Er moet een goede reden achter zitten. Ja, ik denk niet dat het iets te maken heeft met de terugtocht van de Amerikanen. Even ter verduidelijking, ze hebben er nu nog zo'n goede 45.000 troepen zitten. Ja. Dat zijn voor gedeelte zijn dat combat forces, hè? gevechtstroepen. En gedeeltelijk is dat een ondersteuningsmissie. De bedoeling is eigenlijk dat die gevechtstroepen... nu worden weg ja. teruggetrokken aan het eind van het jaar en dat die ondersteunende troepen nog een tijdje blijven zitten. Ik zou zeggen als ik al Qaeda was, ik zou de Amerikanen nu niet boos maken, mm -hmm. want ze gaan toch wel weg. Het wordt namelijk gezegd dat al Qaeda hierachter zit, ja, hè? dat hier de ja. coördinatie van het geheel in handen zou hebben, ja. Ja, ja. wordt gezegd. Al Qaeda is natuurlijk wel een verzamelterm voor heel veel ja. verschillende ja. soorten ja. organisaties, dus daar moeten we wel weer voorzichtig zeker, mee zijn. Zeker. Maar als ik al Qaeda was en dat ben ik uh, niet, dan zou ik zeggen van maak op dit moment de Amerikanen niet boos. Mm -hmm. Maar dat hebben ze dus wel gedaan. Het is, wat ik zeg, het is gecoördineerd, want die 27 aanslagen, voor hoeveel het er ook waren, vonden zo'n beetje door het hele land plaats. Dat moet uh, hele Organisatie zijn geweest die het gecoördineerd heeft. Kan bijna niet anders. Er moet toch iets rationeels achter zitten, Caroline van, van Dullemen? Um, ja, ik kan niet zo goed overzien. Ik bedoel, we hebben in Noorwegen gezien wat eenmaal aan schade kan veroorzaken. Dus je weet niet precies uh, hoe groot een organisatie moet zijn om, om zoiets uh, te kunnen doen. Ja. Um, maar je vraagt en... je af waarom het, het is relatief rustig geweest in Irak. We waren eigenlijk vergeten dat, er, dat Irak ook nog was in het Midden-Oosten met alles. Het is relatief rustig en in één klap 27 aanslagen tegelijk. Dat er kunnen niet 27 individuele gekken ineens tegelijkertijd nee. opgestaan zijn. Nee, maar ja, goed het laatste. Er later... moet een reden zijn waarom nu. Ja, maar er zijn zoveel partijen die daar nog steeds boos zijn en uh, ja. zich uitgerangeerd voelen. Irak is ondanks alle propaganda die we over ons uit hebben gestort gekregen een instabiel land en. Uh, uh, dat ik, zal het blijven ja. ook. Ja, Dat las ik ergens inderdaad. Dat ze, dat een commentator zei dat vandaag. Dat dat, dat zo blijft. Ja. Mm -hmm. ja. Ik bedoel, ik, het, ik moet altijd denken aan het boek van Rory Stewart. In, in, inmiddels bekend uh, misschien. Hè, die Engelse diplomaat. Die een tijdje daar in Zuid-Irak heeft gezeten. En daarna een prachtig boek over heeft geschreven. Als je ziet hoe complex de Irakse samenleving in elkaar zit. Hoeveel partijen erop uit zijn. Om de macht mm -hmm. met elkaar te bekampen. Hoeveel wapens er nog in omloop zijn. Hoeveel... Mm. Ja, dat wordt... En blijft een drama. Ja. Ja. Mark, uh, nou, hier mag ik misschien ook nog mijn uh, demografische punten uh, inbrengen. Uh, de, de, de, de helft van de bevolking is onder de twintig. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk toch wel heel dramatisch. Dat geldt mm -hmm. overigens voor Syrië ook. Maar dat, uh, er is zo'n reservoir van, van, van uh, uh, mensen die zo weinig toekomst hebben. En waardoor geweld een hele ja, makkelijke optie zal zijn. Ja. Uh, ik vraag me af of het echt Al-Qaeda is. Of in ieder geval mensen nee, die aangestuurd het werd, worden door het al werd hier, of zo. Mm -hmm. Ja, Ja, oké, okay. nou goed. Die niet, het is niet nee. opgeëist of zo nee. vastgesteld. Ja. Caroline, jij noemde het al, Syrië. Is dat iets wat eng kan worden? Wat mij steeds opvalt is dat de dreigende toon van Turkije... Want ze grenzen aan elkaar en steeds ze niet te wachten. Steeds dreigender vandaag Steeds dreigender. Op een gegeven moment kun je niet blijven dreigen. Met sancties moet je wat gaan doen. Zou dit kunnen betekenen dat ze militair ingrijpen overwegen? Wie wil daar wat over zeggen? Ik, ja. ik ja denk, wat nee, nee, nee, voorlopig niet. Uh, het ironische is om te beginnen natuurlijk... dat Turkije daarmee een beetje in het, uh, het, het vuilwater van, uh, van Amerika komt natuurlijk. Ja. Ja. Uh, Turkije is toch altijd sinds de Tweede Wereldoorlog... zeker een, een redelijk trouwe bondgenoot geweest van, uh, van de Verenigde Staten. Is zelfs, zocht zelfs toenadering tot Israël uh, de afgelopen uh, jaren... Tot natuurlijk dat beroemde incident met dat uh, flottilie... waar de Israëlische commando's. Het Turks, ze hebben net weer gezegd: de Turkse Pessig. PM heeft gezegd uh, helemaal geen uh, vriendjes meer met Israël yeah. tot ze een keer excuus maken. Boos, daarvoor. boos, boos. Oh, ja. En, en ja, ze zijn boos. echt heel erg boos, heel erg woest. Uh, zou, zou een militaire interventie mogelijk zijn? Nee, ik denk daarvoor uh, de positie van Turkije op dit moment als intermediair, als, als uh, iemand die op kan treden tussen de partijen. Te, te positief is. Mm. Uh, maar je boven... kan niet blijven dreigen, toch? Nee, maar je kan ook niet militair ingrijpen, want dan zou je dus moeten gaan ingrijpen. Maar waar dreig je dan nog mee? Ja. ja, kijk, het voordeel van Turkije is in dit geval wel is dat het een regionale speler is. Het is wel een speler die in, het, in de regio serieus genomen wordt. Wat ik wel aardig vond, en weer een mooi mooi stukje diplomatie, is dat Turkije dan niet alleen naar Syrië gaat, maar altijd nog een paar mensen meeneemt, Zuid-Afrika bijvoorbeeld. En de Turken pakken dat natuurlijk wel redelijk slim aan, om niet te zeel te laten blijken dat zij de enige zijn die dat die dat die dat. We ook natuurlijk de afgelopen jaren, de grens tussen Turkije en Syrië is eigenlijk open gegaan. Dus de koerden die aan weerszijden van die grens wonen, die konden naar Katoe. Er was sprake van dooi. Turkije economische grootmacht was goed aan de gang in Syrië. Kan weg Nee, dat ja. Je niet, die, die, die, nee? die grens nog open volgens mij. Die hebben ze wel enigszins dicht gedaan vanwege vluchtelingen. Maar ik sprak die Nicolaas van Dam, die hoor je dan wel eens van, van ja, ja, bij komen. De ook op de radio auto-ambassadeur, die zei van. Sorry? Ferdinand? Nee, Nicolaas van Dam. Heet hij? Dat is okay. de oud-ambassadeur in Syrië. Uh, dat is een groot Syrië-kenner. En die zei: van ja, je moet blijven praten met dat regime. En mm -hmm. hij vond het dus heel jammer dat Europa en ook onze minister Roosentaal alleen maar zei: sancties, sancties, sancties. Je komt er. En daarom prees hij heel erg Turkije. Turkije, Turkije die ja. dus echt probeert om dus te praten en dus nu wanhopig begint te raken, omdat ze er niet doorheen komen. Mm -hmm. En dat is dus eigenlijk een signaal dat dit, dit regime zich steeds verder. Nou ja, het is natuurlijk al zo geïsoleerd dat het bijna Noord-Korea is, denk ik. Ja. En, er is geen weg terug. Meer voor Assad. Ik bedoel, ik heb een keer een groot profiel van die man gemaakt. Ik heb al die kenners in Amerika is ook gebeld. Die allemaal zeiden van: het is een tipping point en we zijn er al bijna overheen. Maar nu zijn we daar zwaar overheen. Dit, deze man, als hij blijft zitten, blijft hij misschien nog jarenlang in totaal isolement dat land regeren. Maar hij gaat natuurlijk nooit meer normale, normaal staatshoofd worden. Nee, dus, ik hoorde ook iemand zeggen dat als de rellen uitbreken in Damascus is, dan is hij in een dag weg. Dat zeiden we van Gaddafi ook, geloof ik. Ja, ja, ja. Ja. Ja. En er waren rellen, geloof ik. Hè? Want hij is in Damascus vandaag ook bezig. Ik denk explosief. Ja, ik denk dat Gisteren hier... Weer hetzelfde, ja, weer hetzelfde, <laughs> dat gaat net lukken, denk. ik. denk dat hier hetzelfde geldt als voor uh, heel veel andere landen... in het uh, midden oosten vooral Libië. Uh, uiteindelijk zal de elite doorslaggevend zijn. De elite rond, Assad. Als die besluit dat het uh, pleit mm -hmm. verloren is... Dan zal het in één dag gebeurd zijn, denk ik. Goed. Ja. En Gisteren. op de klep. Dat en Caroline van Dunnemen, die ook nog even wat wilde zeggen. Maar de tijd is op, dus graag een volgende keer. En Harm wordt je ook bedankt. Dit was de fila voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier, zo meteen na half vijf. Het Radio 1 Journaal met Lucella Carasso. Goedemiddag. Wij Lucella. gaan uh, zo meteen de uitdaging aan na vijf uur... om het akkoord over Griekenland te vertalen naar uh, wat dat Nederland kost. Dat geloof ik niet. <lacht> Luister. En Ab Klink, die is de gast een jaar na zijn uh, afscheid uit Den Haag. Dus veel politiek na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Juri Stubenits. Radio 1, het NOS-journaal. Het er naar uit dat het kabinet een kamermeerderheid krijgt voor de steun aan Griekenland. Het kabinet heeft de oppositie nodig omdat gedoogpartner PVV fel tegen het plan is. In het debat in de Tweede Kamer herhaalde de PVV nog eens dat de partij tegen elke cent naar Griekenland is, maar dat de partij de gedoogsteun niet zal intrekken. De oppositie wil het pakket wel steunen, maar van de PvdA en D66 moet het vertrouwen dan wel worden hersteld. Er wordt aangifte gedaan tegen een ambulant verpleger van GGZ Drenthe omdat hij seks heeft gehad met cliënten. Dat zou zijn gebeurd bij de vrouwen thuis. De zaak is naar buiten gebracht door een ex-cliënt van de 44-jarige medewerker. De man is op staande voet ontslagen. Minister van Bijsterveld grijpt niet in bij kabelbedrijf Ziggo. De SP wilde dat ze iets deed aan de klachten over analoge tv-kanalen in het standaardpakket. Ziggo heeft het aantal teruggebracht van 30 naar 25 kanalen. Volgens de minister houdt Ziggo zich gewoon aan de mediawet. En in het sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk wordt vandaag niet geopereerd. Omdat de noodstroomvoorziening het niet doet, gaan alle 40 operaties niet door. Spoedgevallen worden doorgestuurd naar ziekenhuizen in de buurt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB Verkeersinformatie. 10 file staan er, hoofdzakelijk in de Randstad. Ze zijn meestal niet al te lang, maar er vallen er toch een paar op. Op De A29, Rotterdam naar Bergen-op-Zoom, staat een lange file tussen de afrit oud Beierland en het Hellegadsplein van 8 kilometer. In Brabant wat problemen. Op de A58 Breda-Eindhoven tussen en moergestel 5 kilometer. Op de A65 Tilburg naar Oosterwijk is een ongeluk gebeurd. En daarom tussen Tilburg-Noord en Berkel-Enschort uh, is de weg afgesloten. Er staat 2 kilometer file richting Tilburg. Tussen Groningen en Assen rijden geen treinen na een aanrijding. Er rijden minder treinen van en naar Schiphol. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Goedemiddag, natuurlijk naar Den Haag zometeen. Waar premier Rutte en minister De Jager nog altijd bezig zijn de afspraken uit Brussel voor Griekenland uit te leggen. Na vijven vertaalt econoom Jasper Blom die getallen en begrippen naar het huishoudboekje. En nog meer politiek, we gaan de reactie van minister Hille van Defensie op de klachten uit Koenders bespreken. Dan het verhaal van iemand die familie had in het Sint-Anna-internaat in Heel in Limburg, waar opvallend veel meisjes in de jaren 50 zijn gestorven. De vraag is natuurlijk, wat was daar aan de hand? We zijn er met dat en meer, tot half zeven vanavond. Den Haag, het debat is nog steeds gaande over de euro, over de redding voor Griekenland. Gisteren waren ze nog niet tevreden, de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks. Die partijen moeten premier Rutte aan een meerderheid helpen voor zijn hulppakket voor Griekenland. Politiek verslaggever Peter Blok zit vandaag ook met rode oortjes te luisteren, Peter. En de vraag is, zijn de partijen inmiddels wel tevreden over het kabinet? Ja hoor, premier Rutte die kan opgelucht ademhalen. Al die partijen die hij zo hard nodig heeft. De Partij van de Arbeid GroenLinks en D66. Zij nemen genoegen met zijn excuses en met zijn zoveelste uitleg... over alle miljarden die naar Griekenland gaan en uh, steunen hem. Nou, Die steun heeft hij dus uh, hard nodig. Want gedoogpartner Geert Wilders van de PVV... wil nog steeds geen cent naar Griekenland overmaken. En had de premier het zwaar tijdens het debat of heeft hij het zwaar? Ja, toch wel, want kunnen ze hem nu vertrouwen of niet... zijn bondgenoten bij het redden van de euro? De vertrouwensvraag is dus gesteld. Dan is het altijd gevaarlijk in Den Haag. Nou, de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66... hebben premier Rutte een laatste waarschuwing gegeven, zou je kunnen zeggen. Ze willen hem voortaan blind kunnen vertrouwen... en niet meer verrast worden. Ze willen ook geen gegoogel meer met cijfers. Ze willen volledig op de hoogte zijn... van alles wat Rutte en de Jager gaan doen in Brussel. Ja, Daarom steunen ze het noodpakket voor Griekenland...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 Heeft deze regering dat vertrouwen geschaad? Vertrouwen dat het kabinet moet verdienen. Zij vraagt oppositiepartijen immers hun nek uit te steken voor heftige beslissingen. En daarvoor, voorzitter, is glasheldere informatie nodig... die nu, kunnen we achteraf ook zeker vaststellen, te laat is gekomen. Dus ja, zeg ik tegen de premier, communiceer tijdig. Maar communiceer vooral ook eerlijk. Dus geef geen verkeerde voorstelling van zaken. Schep geen rooskleurig beeld, geen tabellen die niet kloppen...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 Ja, nou ja, die laat het opnieuw uh, helemaal afweten op dit vlak. Daar heeft premier Rutte helemaal niets aan op dit uh, terrein, zegt hij ook zelf. De oppositie hoopt dat de PVV dan de stekker eruit trekt uit het kabinet... omdat er toch steeds miljarden naar Griekenland gaan. Maar dat doet de PVV niet. Teun van Dijk. En wie is daar verantwoordelijk voor? Nou, wij niet, want dat zijn die partijen die dit mogelijk, ma mogelijk maken. En dat is de meerderheid van deze Kamer. En die ho ik hoef u niet te zeggen welke partijen die bij de meerderheid horen en welke partijen daartegen zijn. En als u denkt dat het eruit trekken van die stekker... wat tegen de afspraken in is, want we hebben gezegd... op dit dossier steunen we het regeringsbeleid... en zullen we niet de stekker eruit trekken, dus daar houden we ons aan. Maar als we de stekker even fictief eruit zouden trekken... wat krijgen we dan? Is, gaan er dan geen miljarden naar Europa? Dan krijgen we misschien een regering van PvdA, D66, GroenLinks... en dan gaat het nog tien keer harder onderuit met Nederland. Dus dat is geen oplossing. Dus wij houden ons aan de afspraak. Wij met argumenten zoeken wij een meerderheid in deze Kamer. En tot die tijd gedragen wij ons gewoon, zoals we afgesproken hebben... in de gedoogconstructie. Ja, en dus uh, wordt het kabinet ook vandaag nog gedoogd. Niet alleen door de PVV, maar nu dus ook door de Partij van de Arbeid... D66 en GroenLinks, die achter Rutte en de Jagers gaan staan... in hun aanpak van de eurocrisis. En daar verandert de motie van afkeuring van de SP helemaal niets meer aan. Peter Blok, op dit moment een fel debat gaande tussen de Jager en Cohen. na vijf horen we wellicht daar meer over van jou. In de Limburgse gemeente Heel zijn in de jaren 50... ook in het Meisjesinternaat opvallend veel bewoners overleden. Gisteren kwam naar buiten dat er in de katholieke instelling... voor verstandelijk gehandicapte jongens een hoog aantal sterfgevallen was. Zo'n 60 jaar geleden dus. Thea de Boer is geschrokken van deze berichten... over het Meisjesinternaat Sint-Anna. Haar tweelingzusjes zaten er destijds. Theo Verbrugge zoekt haar op. Thea de Boer, u heeft hier een foto... Ja. Een foto van een uh, meisje dat hoe oud is? Zeven jaar. Ligt uh, op het doodsbed, in een wit kleed, met bloemen eromheen... met een grote witte strik in de haren. Dat ziet er, hoe tragisch het ook is, maar ook heel mooi uit. Ja, het is, uh, ziet er zeker heel mooi uit, ja. Dat is mijn zusje. Dat is er een van een uh, een tweeling... die destijds uh, in het Sint-Anna-stichting gezeten hebben in heel... En ook daar zijn overleden. Ik kijk op de achterkant van de foto, daar staat Willy. Ja. 20 december 1953. Ja, dat moet de sterfdatum zijn. En daarvoor, in mei, is het tweelingzusje overleden? Ja. Op dezelfde manier, of weet u de, wat, wat weet u ervan? Dat, daar weet ik weinig van. Het enige wat ik weet, dat er verteld werd... dat één van de twee, en ik weet niet eens wie... een longontsteking zou hebben gehad. Hoe kwamen die twee zusjes van u daar bij Sint-Anna terecht? Met medewerking van een uh, maatschappelijk werkster in Den Haag. En die heeft er op de een of andere manier voor gezorgd... dat ze daar terecht konden. Mijn moeder die kon niet voor hen zorgen... omdat het er op de eerste plaats twee zijn van dezelfde leeftijd. En er waren nog vijf andere kinderen thuis. Weet u hoe ze dood zijn gegaan? Is dat ooit duidelijk geworden? Ik was natuurlijk zelf nog heel erg jong. Ja, er werd niet over gesproken... Gingen uw ouders daar wel eens naartoe? Ja, mijn ouders gingen daar uh, één, twee of drie keer per jaar naartoe. Niet zo heel veel. Ze moesten natuurlijk van Den Haag in Limburg uh, zien te komen. Het was uh, ja, net een paar jaar na de oorlog. En uh, ze hadden niet direct de middelen om, uh, om daar naartoe te gaan. Dat moest allemaal uh, via het openbaar vervoer. Ook daar zorgden die uh, maatschappelijk werkzaamheden voor... dat ze dus toch de middelen hadden om daar naartoe te gaan. U hoorde... Het nieuws gisteren van uh, de jongens, daar komt een onderzoek naar. Vandaag hoorde u het nieuws dat er bij Sint-Anna... 40 meisjes uh, in die periode zijn doodgegaan. Wat dacht u? Ik dacht meteen, oh nee, het zal toch niet. Ik schrok me echt helemaal wezenloos. Toen ben ik gaan nadenken, één in één is twee. Dus ik dacht, zou het niet zo kunnen zijn... dat ook zij bij de slachtoffer kunnen zijn geweest. Dat is de reden dat ik uh, de boel aangeslingerd heb. Want u, u wil graag dat dat uitgezocht wordt? Absoluut, absoluut. Ja. Waar, waarom wilt u dat zo graag? Ja, ten nagedachtenis van de slachtoffers. En uh, ik vind gewoon dat de, de familie, in dit geval over het algemeen de broers en, of zussen, daar uh, recht op hebben. Nou Heeft u net met de commissie Deetman gebeld. Wat was hun reactie? Dat er nog geen onderzoek wordt gedaan naar uh, het meisjesinternaat. Dat bevreemdt mij, want hier zijn 40 meisjes overleden... en de jongens 32, meen ik. Het is zo dat ze, wat de jongens betreft... dat ze aanwijzingen hadden dat er misstanden waren. Op welk gebied dan ook. En bij de meisjes hebben ze dat nog... nog niet, en daarom wordt er vooralsnog geen onderzoek naar gedaan. Maar ik hoop wel dat dat uh, in de nabije toekomst gaat gebeuren. Thea de Boer, die dus uh, haar tweelingzusjes had... in het uh, Sint-Anna-internaat in het Limburgse Heel. Opnieuw liepen de emoties hoog op vanochtend in de wijk Terweide in Culemborg. Anderhalf jaar geleden waren er daar grote spanningen... tussen Molukkers en Marokkaanse jongeren. Tijdens de nieuwjaarsnacht was een Marokkaanse Nederlander ingereden... op een groepje Molukkers. Een meisje raakte toen zwaar gewond. De bestuurder kreeg een celstraf, maar ging in beroep. Het gerechtshof ging vanochtend kijken bij de plek van de aanrijding... en Matthijs van de Wiel was daarbij. De betonblokken zijn vervangen door bloembakken. De Diepenbroekstraat is anderhalf jaar later nog steeds aan één kant afgesloten. Vrienden worden we nooit met de Marokkaanse gemeenschap. Hier wonen bijna alleen maar Molukkers. Ze zitten in hun voortuintjes of hangen uit het raam... om te kijken naar dit bijzondere schouwspel. Goedemorgen, dames en heren. Ik uh, ja, begrijp dat u hier niet op hebt zitten wachten, wij ook niet. He, maar het hof vond het nodig om omdat er uh, wat onduidelijkheden zijn over hoe precies de ruimtelijke situatie was... Om de situatie zelf uh, te bekijken. Een zitting van het en... Hof in de open lucht? Nee, er wordt niet met een auto gereden. Er vindt geen reconstructie plaats. En we hebben een vraag, paar vraagpunten, bijvoorbeeld over waar de drempel nou precies uh, begint. Ook de verdachte is erbij. Hij staat dat een beetje vragen. schruchter achteraan. En ik begrijp dat dat de gemoederen hoog doet opleiden. Ik kan hem alles bij voorstellen. Maar ik zou willen verzoeken om. ja, We zijn des te sneller weer weg. Als, als er geen problemen zijn. De voorzitter van het Hof, zonder toga deze keer opent de zitting midden op straat. Ja, We hebben dus niet gekeken naar de emoties van ons, hè? Ik heb de hele nacht niet geslapen bijvoorbeeld. Ja, ja. Bijna twee jaar verder en alles wordt weer opgerakeld ja. op nu. Het is alleen maar een, een vreselijk kutgevoel wat er is in de straat op ogenblik. En dat balen. Als we nu aan de slag gaan, des te eerder zijn we uh, weer weg. He? Verdachte is veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij kreeg 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Nou, dat vind ik gewoon te weinig. Het te weinig. Kijk, hij heeft dit gedaan voor het cellengeld. Er was zeg maar uh, twee of drie doden gevallen. Maar hij ging in beroep. Het was een ongeluk, zegt zijn advocaat van de Biese. hij raakte in paniek. Een cliëntstelling is dat hij uit de bocht gevlogen is eh, tijdens het moment dat hij bekogeld werd met stenen. Dus het is volgens hem een ongeluk geweest en geen aanslag. Dus dat is een, een belangrijk nuance. Het hof heeft het relevant gevonden om um, um, ter plekke te bekijken hoe die situatie in elkaar zit. Maar gaan we gaan nu naar het punt, als er verder geen opmerkingen over zijn, waar, dat u aanwijst. Terwijl de rechters de situatie bekijken en de boel nameten... Ja, moeten de boze buurtbewoners door de wijkagent op afstand worden gehouden. En daar was het niet, het was hier. Dus ik weet niet wat de staat liggen dat ik daar stond met de auto's. Ze geven hardop commentaar. Ja, maar wat, wat zit hij hier? een op ophalen. En dat wordt steeds luider. We gaan heiligen. Het Oh, Super. Super. Ik moet gewoon zeggen dat die, dat die fout is. Klaar, punt uit. Die is ja. Een zenuwachtige agent weet niet hoe snel hij de rechters... weer in de auto's moet krijgen als de schouw voorbij is. Veilig thuis De verdachte springt in de auto van zijn advocaat. Veel woede in de straat, ja. Schelden, et cetera. De cliënt was erbij en die gaf ook net aan van ja, als iemand onschuldig is, komt hij niet terug op de plek. Dit en... zet de zaak wel weer op scherp. Nou, ik vind het heel goed dat het Hof de zaak tot de bodem uitgezocht wil hebben. En wat bent u nu wijzer geworden hier vanochtend? Ik vind het relevant dat je kan zien dat het een kleine straat is, dat de, de hoek op een bepaalde manier afloopt. Dus ik, ik vind dat er allerlei relevante details te zien waren. Dus ik vind het wel een nuttige, nuttige bijeenkomst geweest. Maar je was flink boos. Ja, dat ben ik ook. Omdat het gewoon weer opgerakeld wordt na anderhalf jaar. Voor degenen die het zeg maar, hebben meegemaakt, kunnen het dus nooit verwerken als het elke keer zo verder gaat. En hoe hij dan ook zo schijnheilig en achterbak zo staat. en hij durft niemand aan te kijken. en het zit maar voor zich uit te staan als een of andere achterlijke debiel. Als één ding duidelijk is geworden met deze show. dan is het hoe groot de woede nog steeds is. bij de molukkers in de wijk ter Weide. Zometeen hebben wij contact met Libië. Correspondent Thomas Ertbrink is daar aan het front in West-Libië. Verkeersinformatie, René Passet. Met, uh, een lange file ten zuiden van Rotterdam op de A29... naar bergen op Zoom staat tussen de afrit Oud-Beierland... en het Hellegadsplein, 8 kilometer. De boosdoener is een auto met pech, maar die is inmiddels weer op weg geholpen. Verder uh, een opvallende file bij Tilburg. Daar zijn uh, nog wat problemen op de A65. Richting Oosterwijk is de weg namelijk dicht na een ongeluk... tussen Tilburg-Noord en Berkel-Enschot. De andere kant op uh, is de weg wel open... Behalve dan de linkerrijstrook, Dus daar ook file. En het zorgt nu voor problemen op de A58 bij Tilburg. In beide richtingen loopt het daar vast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Afgelopen weekend berichten wij over de problemen bij de missie in Kunduz in Afghanistan. Militairen wachten lang op het nodige materieel, hebben geen tolken of in ieder geval niet genoeg. En ze zaten de afgelopen weken een beetje duimen te draaien op de basis. Minister Hille van Defensie reageerde hier vanochtend op. De soldaten hebben altijd gemopperd. Alleen, vroeger was het mopperen in de kantine bij de Rondo's en tegenwoordig gaat het op internet. En, en krijgt het geweldige publiciteit en daardoor lijkt het alsof er geweldige dingen fout gaan. Maar dit is eigenlijk van alle tijden. Ja, verslaggever Peter Tervelde maakte het verhaal over Kunduz. Hij heeft contact gehad met de militairen. Peter, het hoort een beetje bij militairen om te zeuren, is de boodschap van Hille. Valt dit volgens jou ook in de categorie een beetje zeuren in de kantine? Ja, minister is nogal laaddunkend over militairen. Nee, ik vind dat niet dat je dat niet zo kunt zeggen. Tuurlijk, iedereen moppert wel eens. En wij mopperen over de NOS. En uh, gaan ook dingen niet goed. En uh, dat doet natuurlijk elke werknemer. Moppert en uh, uh, heeft wel eens kritiek op zijn eigen organisatie. Klopt allemaal. Uh, dit is niet de categorie uh, uh, het gewone mopperen. Deze militairen zijn bezig geweest. Dit hele jaar is gericht geweest op deze missie. Uh, zijn getraind in het voorjaar. Uh, hebben zich voorbereid uh, om daar naartoe te gaan te gaan en nu zitten ze er uiteindelijk en dan zijn ze daar zes weken. Dat is al bijna de helft van hun eigen missie. Hè? Als ze een maand of vier gaan, uh, ja, en dan, dan doen ze niks. Dus dat is niet, ik zou het niet willen categoriseren als mopperen. Het is gewoon terechte kritiek die ze hebben op een... Missie waarvan we acht maanden al weten dat hij eraan zat te komen. Uh, en die gewoon niet goed voorbereid is. En Hele zegt van ja, het is, het is anders dan het plannen van een vakantie in zo'n land als Afghanistan. Heb je nu eenmaal problemen, dan duurt het soms ja, wat langer. Ja, dat is ook zo. Kijk, maar Nederland is, uh, terwijl Nederland een, uh, een land is natuurlijk uh, met logistiek, uh, zo presenteren we ons, is dat bij uh, Defensie niet echt zo. Uh, de transport, uh, de logistieke uh, uh, mogelijkheden van Defensie zijn heel klein. Ze dus hebben we heel weinig transporttoestellen um <laughs> Um, dus in dit geval zijn ook toestel, ja, is één toestel ook steeds kapot gegaan. Dat kan ook bijna niet anders. een heel oud toestel wat ze hebben voor dit soort transporten. Uh, ja, gaat geregeld kapot. En daardoor uh, lopen, uh, loopt men een vertraging op. En weet De, je al hoe, hoe die woorden van hele vallen bij uh, jouw contacten in Koenders? Nee. Um, of durf ze je nou weer, niet meer te mailen? Contact, ja, ik heb wel wat... Zeg of durf ze je, durf je durf nu niet meer... meer, meer uh... Nee hoor, maar ze, ik heb wel wat reacties van militairen gehad vandaag. Ja, die, die opmerking valt niet echt heel goed. En ook dat ze niet meer mogen praten. ik heb militairen zeggen, wij weten heus wel wat we naar buiten mogen brengen... wat we niet naar buiten mogen brengen. Um, als je het echt hebt over... want Hille uh, zegt... Uh, veiligheid uh, uh, uh, is in, uh, in het geding... Uh, ze brengen zichzelf in gevaar en anderen. Nou ja, met dit soort informatie breng je niemand in gevaar. De militairen weten heus wel waar de grens ligt... van het naar buiten brengen van operationele informatie... en dit soort uh, dingen die ze nu hebben gedaan... dat is natuurlijk wel een iets andere categorie. Ja, want zeggen dat er niet genoeg tolken zijn... daarvan denken zij dat is niet gevaarlijk om te zeggen. Daar kan de niet vijand niet veel zeggen. mee. Nee, En ze hebben de afgelopen weken gewoon op het kamp gezeten... dus dat was dus absoluut niet gevaarlijk. Uh, juist omdat, die, uh, omdat ze logistieke uh, punten hadden. Nee, kijk, operationele informatie is wanneer je bijvoorbeeld meldt... van joh, we gaan, uh, morgen gaan we naar die en die uh, politiepost... om daar uh, ons werk te doen. Kijk, als je dat soort informatie... naar buiten en je brengt dat in de media, dan breng je inderdaad de missie in gevaar, de Nederlanders in gevaar. Want dan weten de Taliban dat ook. Die weten dat ze rijden van de basis naar die politiepost. Ze zullen daar een uur, anderhalf uur zijn en ze rijden weer terug. Dus op dat moment kunnen wij de Nederlanders treffen. Nou, dat soort. Uh, uh, informatie geeft geen enkele militair naar buiten. Dat weten ze ook heel goed en uh, zal ook niemand doen. Nou, Hille heeft natuurlijk geen zin in dit, uh, verhalen, hè, in dit soort verhalen... want dat kost hem waarschijnlijk weer heel veel tijd in de Tweede Kamer. Dus die zegt, jongens, uh, dat wil ik voortaan niet meer. Je ziet dat het wel sneller gaat dan vroeger volgens mij... dat militaire contact hebben met journalisten... Zegt Hille ook, hè? via internet gaat dat allemaal. Um, dat was vroeger volgens mij niet zo. Nee, dat was natuurlijk niet zo. Maar dat heeft ook wel te maken met. Heel echt te maken met de missie van, um, in Oeruzgan. Je hebt natuurlijk vier jaar lang een missie gehad. waar heel veel journalisten. Uh, zijn embedded bij de Nederlanders geweest. Um, de journalisten gingen een week of twee weken. met een club van 30, uh, 60 militairen gingen ze op pad. En um, nou ja, daar leer je mensen kennen. En je hebt inderdaad tegenwoordig uh, internet. Je hebt de social media. Je hebt Facebook. Twitter, LinkedIn, Hives, je hebt nog de gewone mail, je hebt de telefoon. Dus er zijn nu zoveel mogelijkheden om te communiceren... en ook om contacten te onderhouden. En dat was natuurlijk vroeger, neem bijvoorbeeld in de Libanon-periode... mocht de militairen één keer in de week of zo eventjes naar huis bellen. Nou ja, meer hadden ze niet. Tegenwoordig hebben ze natuurlijk alle mogelijke middelen... tot hun beschikking om te communiceren. En ook nog eens keer alle tijd dus, in ieder geval tot nu geval toe. ook nog eens alle tijd. Want Hille ja. die zegt, uh, nu is de missie op de rit. Twee weken vertraging, op vier jaar is dat niet zoveel, vanaf nu... Nog een paar tolken erbij. Loopt het? Is dat ook jouw indruk? Ja, dat zou inderdaad kunnen. Naja, nou uh, de hele zijn nog een twee à drie weken vertraging. Dus zoiets zal het wel zijn. We zullen het uh, toetsen de komende periode of dat inderdaad zo is. Nou, ze zijn in ieder geval maandag uh, buiten de poort geweest van het kamp. Dus dat is een eerste stap. Peter Tervelde, dank je wel. Dan zit hier Erwin Krol. Goedemiddag, Erwin. Goedemiddag. Gaan wij hier in Nederland een mooie zomeravond tegemoet? Ja. Uh, je, ja, je kunt het op twee manieren zien. Je kunt het A als zomeravond vanavond zien. Ik denk dat het een hele aardige avond is vanavond. Maar je kunt het ook zien als zomeravond, zo aan het eind van de zomer. En die stelde niet zo verschrikkelijk veel voor. Dus dan is het ook heel makkelijk om een mooie zomeravond te hebben. Maar ik denk dat het vanavond niet onaardig is. Er zijn veel opklaringen. En vannacht ook. En dan morgen beginnen we met zon. Dan krijgen we morgen wel een paar buien. En het wordt heel warm. Ik denk vooral in de zuidelijke helft van het land toch wel gauw 25, 26 graden. En misschien een beetje onweer? Onweer, ja, in de middag. In de middag dan... Uh... Volgens mij gaat dat heel gunstig uitpakken. En is het pas na vieren of na vijven dat dat gaat komen. En dan kan het overal voorkomen. Maar goed, pessimisten zeggen natuurlijk dat het al na drieën is. En dan heb je het gevoel dat de hele dag verregent. Maar ik denk dat het pas laat, in de middag, begin van de avond... komen er een paar onweersbuien. En dan trekt die warme lucht weg. En is het vrijdag droog met wat zon en wat koeler. Een graad of twintig. En in het weekende wordt het weer volop zomer met redelijk wat zon. Temperaturen rond de 25 graden en dan vooral op zondag weer onweer, denk ik. En, uh, maar ja, dan wordt het ook bijna 30 graden. Dus dan wordt het echt, echt zomer. En dan is de maand juli toch in de tweede helft van augustus een beetje goed gemaakt. In ieder geval voor de nou, mensen die ik, van lekker ja, zomer houden Ja, vind ik wel. De, de, ik bedoel, juli was natuurlijk helemaal verschrikkelijk waardeloos. Dat is verregend en het was veel te koud. En het begin van augustus was ook niet erg veelbelovend. Maar dan heb ik toch een beetje het gevoel van... Uh, kijk, ik had vroeger een baas die zei altijd... alles middelt zich uit, alles middelt zich uit. Nou, dat zie je maar weer. <lacht> hè? Gelijk hoge temperaturen en zo. Wat een goede baas had jij toch. Ja. Erwin Krol, alles middelt zich uit. In dit geval in de tweede helft van augustus. Dan gaan we naar Libië. Het kost de opstandelingen in Libië veel moeite... om vanuit het westen door te stoten naar Tripoli. Dat is wat ze willen. De frontlinie ligt 50 kilometer ten westen van de hoofdstad in Zavia. En daar is onze correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, wat, wat tref jij daar aan in Zavia? Nou, er wordt nog keihard gevolgd hier in uh, Zavia, uh, toen we daar net waren met een groepje journalisten, toen, uh, toen er werden ja verschillende raketten afgevuurd. Uh, daarnaast uh, hoor je in de verte constant het geluid van, uh, van machinegeweervuur en dat laat duidelijk zien uh, dat de stad uh, nog vele van uh, ingenomen is. Ik ben ook in het ziekenhuis geweest, nou, daar werden de gewonden uh, eigenlijk aan de lopende band binnengebracht... Er zijn de afgelopen dagen rond de 50 mensen omgekomen bij die gevechten. Dus terwijl uh, de rebellen de afgelopen twee weken heel veel gebied hebben veroverd... Uh, is het toch, uh, het toch in Zawiya Nu uh, gaat het ze gaat het niet zo makkelijk af en daar wordt dus nog heel hard gevochten. Ja, en krijg je ook een beeld waarom het zo moeilijk is om van daaruit Tripoli te bereiken? Nou ja, het is natuurlijk logisch dat Gaddafi veel van zijn troepen heeft teruggetrokken... naar tijdelijke gebieden waar het ook moeilijker is voor, uh, voor de vliegtuigen van de NATO om uh, om te bombarderen um, en daar eigenlijk de de strijders uh, van de rebellen uh, proberen tegen te houden. Nou, Zawiya, je zei het al, dat dat ligt in de buurt van, uh, van Tripoli, nog maar 50 kilometer. Ja, de meeste mensen denken toch hier wel als die stad ook helemaal in de handen van de rebellen komt, Ja, dan is uh, feitelijk niet meer mogelijk voor, uh, uh, voor uh, Gaddafi om ze nog buiten Tripoli te houden. En dan is de Libische hoofdstad als volgende aan de beurt. En krijg jij een indruk met hoeveel manschappen de opstandelingen daar zijn? Nou, de rebellen is een beetje wat je denk ik ook vaak op het bee hebt gezien. Uh, ik zie hier voor me een constante stroom van pick-up trucks. Jongens met de Kalashnikov, vaak geleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en, Ka en Qatar. Uh, ja, die het ene uur vechten, het andere uur niet. Uh, wat duidelijk is, is dat er in ieder geval wel nog, uh, misschien meer dan duizend uh, uh, pro-regeringstroepen in dat Zavia zijn. En ja, het is een kleine stad waar de, de huizen dicht op elkaar staan. En dat is natuurlijk heel moeilijk vechten. Zeg, en hoe verplaats jij je daar? Want hoe weet jij nou uh, wie jouw vijandig gezind is en wie niet? Nee, ik zit er momenteel in een, in een, in een auto met, met twee andere journalisten. En uh, er, we rijden eigenlijk een andere auto aan met nog twee journalisten. Dat zijn mensen die hier, die hier al geruime tijd werken. En we hebben natuurlijk ook een netwerk van lokale mensen die, uh, ja, die constant op de hoogte blijven van wat er gebeurt. En het andere wat we doen is bij iedere controlepost, en dat zijn er al wat, vragen we hoe de situatie in de komende ja, twee, drie kilometer is. En uh, zo proberen de buurt te komen naar nou, beneden. dat zou ja, via binnen. Toen vielen er feitelijk vrijwel direct twee uh, raketten uh, gingen af in de verte. Dus toen zijn we weer omgedraagd en ergens in de buitenwijk blijven wachten. En als er zo hevig gevochtig wordt, hè, wat merk je dan aan het dagelijks leven? Z zijn de winkels open of zijn die juist allemaal dicht? Lopen er mensen op nee. straat? Alles is verlaten en je, je ziet eigenlijk alleen maar strijders op straat. Mensen die heel snel op en neer rijden in die, die pick-up trucks. Uh, ik ik sprak met een, een man die zei dat hij dat nog nooit had verwacht dat een stad er zo uit zou zien. Maar het was het allemaal apart. Want uh, Libië ging het en ter wereld worden zodra Gadda maar weg was. En ja, hij zat daar op een plastic stoel, feitelijk te kijken hoe de raketten neerdaalden in andere delen van de stad. En ja, dat was nogal depressief gezicht voor... En de inwoners die zijn dan uh, vooral naar Tunesië gevlucht waarschijnlijk, aan die kant. Nou, veilig op de weg hier naartoe is er een enorme stroom, of de weg uit, zo via, zoals ik bezaaid. Eh, met de die in Akos die in, die in, dus, proberen naar de weggelijke bergen te gaan. Dat is een gebied waar ik s'avonds ook verblijf. Uh, daar, uh, ja, daar is het veiliger, daar is alles in de handen van de, van de rebellen. En um, daar proberen ze in hotels, in scholen en in andere plekken een veilig onderkomen te zoeken. En je hoort ook dat mensen in Saar Tripoli de hoofdstad hetzelfde doen. Thomas Erdbrink, dank voor jouw verslag. Vanuit Zawiya dus, een van de buitenwijken van de stad. 50 kilometer van Tripoli, waar dus hevig wordt gevochten. Gaddafi wil die stad absoluut niet opgeven, want anders zijn ze snel in Tripoli. Zometeen na vijf zijn we terug met het Radio 1 journaal. Dan meer over het debat van premier Rutte en minister De Jager van Financiën met de Tweede Kamer. Hij krijgt wel steun, Rutte, voor het noodpakket voor Griekenland. Maar hij moest nog wel een behoorlijk aantal keer zijn excuses aanbieden. Tot zometeen, na vijf zijn we terug. Vanavond BNN Today. Volgens mij moet ze vooral niet gelukkig worden in de liefde. Nee, dat is een nee, ongelukkig leven. is een zegen voor de muzikant. In het heer ook is het volgens mij anders. Maar ik ken ook geen homo's volgens mij die ook Vanavond om half negen op Radio 1. Hij knipt zijn paarden en hij schminkt ze. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik vind dat heel normaal. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.